Uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... wil dat Irak onderzoek doet naar een bombardement... op een school in de buurt van Tikrit, op 1 september. Bij dat bombardement kwamen 24 kinderen en 7 volwassenen om het leven... en raakten 41 mensen gewond. Human Rights Watch denkt dat het de vergissing van de Iraakse luchtmacht is geweest. De slachtoffers waren soenieten die op de vlucht waren voor de strijders van IS... De familie van David Heynes heeft geschokt gereageerd op de dood van de hulpverlener. De Islamitische Staat zette vannacht de video online... waarin is te zien hoe de Brit wordt onthoofd. Heynes werkte als militair voor de VN... en kwam er toen achter dat hij humanitair werk wilde gaan doen. Volgens zijn broer genoot David van zijn werk als hulpverlener. De Britse premier Cameron noemt de onthoofding van Heynes puur slecht... en zegt dat hij alles zal doen om de moordenaars te pakken te krijgen. De Liberiaanse president Alan Johnson Sirleaf heeft tien van haar medewerkers ontslagen omdat ze zijn gevlucht voor de ebola-uitbraak. De president waarschuwde de medewerkers vorige maand al... wie niet binnen een week terugkwam naar Liberia zou worden ontslagen. Door niet terug te komen hebben ze zich ongevoelig getoond... voor onze nationale tragedie, zei de president. Bovendien hebben ze laten zien het gezag te minachten. Onder de ontslagen medewerkers zijn twee onderministers van justitie. De ebola-epidemie in Afrika heeft inmiddels al ruim 2400 mensen het leven gekost. In Zweden wordt vandaag een nieuw parlement gekozen. De verkiezingen lijken uit te lopen op een nederlaag voor de centrumrechtse coalitie van premier Reinfeldt. In de laatste opiniepeilingen haalde de sociaal-democratische SAP zo'n 30% van de stemmen genoeg om een nieuw kabinet te mogen formeren. Grote vraag is hoe de anti-immigratiepartij Zweden-Democraten het gaat doen. In de laatste peilingen krijgt die partij twee keer zoveel stemmen als vier jaar geleden. En dan het weer, vooral in het noorden en oosten wat bewolking, kans op lichte regen. In het zuidwesten droog, geregeld zon, aan zee een stevige noordoosten.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Merry month of May. Sunny skies are blue. Clouds have rolled away and the sun shines through. May Express Happy New. Joy you may define in a thousand ways But a case like mine needs a special phrase To reveal how I feel I've got the world on a string Sitting on a rainbow, got the string around my finger. What a world! What a life! I'm in love. I got the song that I sing. I can make a rainbow anytime I move my finger. Lucky me! Can't you see? I. Life is a beautiful thing Long as I hold that string I'd be a silly so-and-so If I should ever let go I got the world on a string And I'm sitting on a rainbow Got the string around my finger What a world Silly so and so If I should ever let it go Uiteraars, welkom bij CVM's Antwoord Jazz. U luisterde naar Marjorie Barnes. En zij werd begeleid door Dolph de Vries, het trio van Dolph de Vries. Ja. Hij geniet van elke muzikale kans. Hij timmert aan de weg en is heel wat mans. Timmermans, zo is dat allemaal opgeteld: cultureel ondernemer en op vele muzikale genres gesteld. Niet de Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken... maar als eurocommissaris Muziek zou u het helemaal kunnen maken. Erik Timmermans, bassist en bovendien ook zanger... kent de wereld van muziek al heel veel langer. Daardoor in staat, luisteraars, samen met Jean-Louis van Dam... de muziek te selecteren waarvoor u eigenlijk op het feestje kwam. Bovendien heeft Erik voor velen al aangetoond... dat hij hun gage prima verloont. Bruto Netto. U kent al het traject. Voor menig muzikale collega is deze oplossing perfect. Belastingzaken, het is eigenlijk niets voor muzikanten. Die willen alleen maar spelen voor contanten. Wie is die duizendpoot, muzikaal en gedreven... die ons in de krocht in Zandvoort een top-jazz-seizoen gaat laten beleven? We gaan het horen bij hem Zandvoort, zijn muzikale tractatie... En hij geeft ons vast ook waardevolle informatie. Over al die topartiesten in de krocht. Seizoen 2014-2015 wordt vast weer druk bezocht. Welkom. Erik Timmermans. Wat een geweldige introductie, dankjewel. <laughs> heel, heel graag gedaan. Heel erg welkom hier in de uitzending bij CFM Zandvoort. Ik vind het heel fijn dat je er bent. De Zandvoorters en mensen uit de omgeving daar ook, want die willen ongetwijfeld heel veel van jou horen... over dat, over dat nieuwe seizoen in de krocht, waar ja. je met hart en ziel mee bezig bent. Hè? Al dertien jaar. Al dertien ja. jaar inmiddels. Ja. Ja. Ja, ja. Erik, je, je speelt zelf uh, basgitaar. Ja. Uh, ook nog andere instrumenten? Uh, ja, basgitaar, contrabass voor het jazz is mijn hoofdinstrument. Ja. Uh, basgitaar ben ik ooit mee begonnen. Ja. Uh, verder voor de rest, uh, ja, ik zing op uh, feest en partijen. Mm. En ik speel een beetje piano, maar dat mag echt geen naam hebben. Dat ga ik in de krocht twee keer niet doen. Oh, Oké. Okay. <laughs> uh, hoe hoe uh, leg jij de contacten met al die uh, beroemde artiesten? Want Marjorie Barnes, die is zojuist draaide, ik meen dat die vanmiddag de spits afbijt. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe, je hebt met haar gewerkt. Zeker. Het ja, God, ja. Het, het is eigenlijk heel makkelijk hoor, om, om die contacten te leggen. Want ze zijn er gewoon. En, ja. ik, ik speel al jaren met ze. En ja. ik heb Marjorie uh, ik heb een aantal jaren in het trio van uh, Legacy Jasper mogen spelen. Ja. En uh, daar heb ik haar vaak mogen begeleiden. Met, uh, toen met uh, de Haarense slagwerker Hans Betts. Die er ook heel uh, ja. van uitmaakte. Ja. En uh, ja, kijk, de mensen die ik uitnodig... Ik ken ze allemaal. Dus het is, het is al een kwestie van bellen. En uh, ja. ze moeten wel een beetje in de buurt zijn. Marjorie woont tegenwoordig in Nederland. We hadden een tijdje geleden bijvoorbeeld in Bel. Ja. Ja, die komt natuurlijk niet speciaal uit, uh, uit Londen... of uit uh, Malaga, waar ze woont, uh, naar Zandvoort. Maar ja. ze is wel vaak genoeg hier. Als ja, die was hier tijdens Jazz, meen ik. Ja, ja. ja, ja, ja, ja precies. En, uh, nou, maar in, in de krocht is ze ook geweest. Okay. Een, een, een jaar of... Uh, nou, weet ik al niet meer, een jaar of tien jaar geleden zat op de site allemaal. Ja. Maar het is het contact gaan leggen met de muzikanten is echt een fluitje van de cent. Heb jij nou ook een antennetje van de, zeg maar dat je weet van bepaalde artiesten die komen dan naar Nederland? Tuurlijk. Ik houd zelfs, ik heb daar zelfs een op de computer ik het bij. Ja. Dan ze informeren me ook vaak. Ja. Ik krijg bijvoorbeeld van Scott Hamilton altijd een overzicht wanneer hij in de buurt is. Ja. En dat is handig en uh, dat geldt voor heel veel uh, uh, muzikanten, Amerikanen ook... die uh, aangeven, joh, ik, uh, ben in die en die periode ben ik in, uh, in Nederland. Ja. En zo hadden we bijvoorbeeld uh, Harry Allen... dat is een Amerikaanse New Yorkse saxofonist die daar echt wel uh, uh, carrière maakt... Ja. Uh, ja, dat is, die hebben we hier een jaar of drie geleden gehad. He. Dat, dat ging, ging ook op die manier. Hij mailde gewoon, joh, ik ben in, uh, in Frankrijk. Dat ja. is voor hun om de hoek namelijk. Zoals ja. <laughs> dat woord. Sure. En uh, als je wat hebt, dan kom ik. Ja. En ik kan me herinneren, een jaar of vijf geleden hadden we op die manier uh, Dimitri Bajewski. Dat is ja. een, uh, een artiest die eigenlijk uit Rusland komt, maar ook al heel lang uh, deel had gemaakt van de New Yorkse jazz scene. Ja, ja dat zijn giganten. En uh, die houden mij gewoon op de hoogte. Dus ik hoef er helemaal moeite voor te doen. Hoor. Nou, hebben we hebben net voor de uitzending al een beetje met elkaar gekletst. En uh, daaruit uh, werd duidelijk dat jij het niet alleen maar gaat voor jazzmuziek, maar ook eigenlijk alle genres. Uh, ja, dat is eigenlijk heel bijna waar ik niet van hou. Ik, uh, ik hou van, el el van elke muziek die met hart en gespeeld wordt en waar ik gewoon vakmanschap hoor. Ja. En of dat nou Volksmuziek is, of dat het klassieke muziek is, of dat het, uh, dat het uh, uh, rockmuziek is, of dat het jazzmuziek is, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik luister naar heel veel verschillende dingen. Ik ben echt niet alleen maar beperkt tot de jazz. Nee. Maar het je, pa gevaar... je passie ligt daar wel een beetje, ja, hè? nou ja, ja, misschien wel. Ja. Maar, maar het uh, wil niet zeggen dat, dat ik uh, ook geen passie zou hebben voor voor, voor rockmuziek. Of... Nee, maar je bent begonnen in de krocht met het organiseren van toch uh, jazzy-middagen, uh, zeg maar. Ja, dat, dat, dat verhaal is wel leuk om te vertellen. Het is eigenlijk ontstaan. Uh, ik was in Haarlem, heb ik jarenlang jazz georganiseerd. Dat deed ik in de horeca. Dat mm -hmm. heb ik gedaan uh, in, in, uh, in de Uiver. en in, in het Wapen van Kennebaland heb ik het heel lang gedaan. De Stinkende Emmer. Ja, ja. Uh, ik heb het daarvoor gedaan, ook in de, in de Korte Veerstraat. Dat was hartstikke leuk om te doen. Het probleem wat je daar tegenaan aanliep, vond ik dat er uh, uh, te veel mensen op afkwamen die niet echt voor de muziek kwamen. Okay. En dat kan je ze niet kwalijk nemen. nogmaals, het helemaal geen waardeordeel. Meer een sociaal gebeuren eigenlijk. Ja, dat ja. is prima natuurlijk. Ja. Maar ja. ja, dat ontaarde wel eens een beetje. En soms had ik... Uh, voor mij was een een keerpunt dat ik op een gegeven moment... Barad Middelhoff, die jongen die, uh, studeerde toen in Parijs. Die kwam helemaal naar uh, het Wapen van toen de tijd. Ja. Om daar te spelen. En die jongen speelde werkelijk de sterren van de hemel. En er stond daar een man in het publiek. Ja, een beetje halfblauw, je kent ze wel, ja, ja, ja, ja. De, de popie willen uithangen. En die ja. maakte hele vervelende opmerkingen tegen. Ja. Waardoor ik agressief werd en ja. de man bijna aanvloog. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk heel slecht. Ja. En je kan niet eens boos op die man worden, want mensen hebben recht op een, op een uitje natuurlijk. Maar de combinatie uh, live muziek, concertmatig dan, en, uh, en uh, horeca, is niet altijd een hele gelukkige. Ja. Ik baasgebouwde uh, in Zandvoort. Ja. En uh, ik zat dat een beetje te vertellen tegen die barkeeper daar. Hij zegt, joh, weet je wat je moet doen? Ga eens met mijn broer praten. Mijn broer heeft een uh, heel mooi toyatje. is ja. die beheerder in de, in de krocht. Ik zei, ja, maar dat ken ik. Dat heb ik wel eens een keer gespeeld. Hij zei, nou, ga eens een keer met hem praten. En zo is het ontstaan. Okay. Dus eigenlijk door de barkeeper van, uh, van de baasboerverrekening de Lions ja. in Zandvoort, uh, Jan Smit, ja. uh, kwam ik in contact met Theo Smit, die ik, zoals gezegd, al kende. Maar ja, ik had er gewoon ik was stilgestaan. Nou, ik ging naar de krocht toe en ik ja. dacht, Natuurlijk, dit is het. Een theatertje. Er staat een mooie vleugel. Er kunnen 200 man in. Nou, zo ben ik uh, nu al, ook alweer 13 jaar geleden begonnen. Ja. En uh, ja, het is gewoon... Uh, ik, ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Omdat het, het verschil is dat de mensen die hier komen... Ja. Ze zijn moeilijker te, uh, naar de klok te krijgen dan in een café natuurlijk. Ja. Maar de mensen die komen, komen echt voor de muziek. Voor de muziek, ja. Daarom die, zijn ook, die respecteren ook wat er gebeurt. In... Ja, en wil ja. die wil niet zeggen dat het gezellig kan zijn. Ja. Als, maar als, het on, als, als er gespeeld wordt en er wordt een ballade gespeeld... Dan zijn de mensen heel aandachtig. Mensen komen echt voor de muziek. En uh, ja, nou ja, daarom hou ik het ook al dertien jaar vol. Is, uh... nou, zijn, uh, nou ben ik en zijn de luisteraars uh, ook heel erg nieuwsgierig waarschijnlijk. Wat nou bijvoorbeeld jouw smaak is. Je hebt iets voor ons meegebracht. Oh ja, nou die is heel divers. Maar ja. ik, ik heb iets meegenomen. Omdat je lied net iets hoorde horen van Marjorie Barnes. Nou, dat ja. vanmiddag. Ik weet dat Marjorie een grote fan is van uh, Sarah Vaughan. Sarah Vaughan. Beroemde Amerikaanse zangeres. is. Ja. En ik heb een liedje mee, uh, om mee te beginnen. Het heet uh, van Sarah Vaughan. All or nothing at all. model. in your eyes the touch of your hand makes me Daarnaast Sarah Vaughan. Nou, wie, wie kent haar niet, hè, Erik? Oh, ja. ja nee, Sarah Vaughan natuurlijk een van de klassiekers, uh, een van de grote zangeressen. Ja, ja, Ella is Geralt en, en ja, er zijn nog een paar te noemen en daar hoort Sarah Vaughan absoluut bij. Ja. Uh, Marjorie Barnes, heeft hij ook niet in de fifth dimension gezeten? <kuggen> Zeker. Dat ja. is, uh, de, de, de, de, de is geselecteerd. Het uh, was een soort contest in Amerika. Ja. Uh, ik weet niet uit hoeveel... Ja, Amerika, je weet, gigantisch groot land. Ze was een van de, van de, van de honderden kandidaten. Ja. En ja, gewoon vanwege haar kwaliteiten uh, is ze daarvoor gekozen. Ja. Ja, dat heeft ze gedaan. Ja, het is, het is een... Uh, het, uh, Marjorie is, is gewoon een... Uh, het leuke vind ik, dat soort type zangeressen... Ja. Daar wil ik Nederlandse zangeressen niks mee tekort doen. Helemaal niet. Maar dat merk je ook bij mensen als Marilyn Bell... Het zijn gewoon zongarissen die gewoon vanaf hun... Uh, ja, waarschijnlijk toen ze twee weken oud waren in die, uh, in die kerk kwamen. En ja. al die gospelmuziek meezongen, die intentie meekrijgen. En die, hey. die zingen met een, met, een, met een beleving en met een intentie waar je helemaal koud van wordt. Nou, nou zie je... Uh, kijk je wat eens naar de eruit hoor? Ik kijk zelf de tv. Ja, oh, dat zei je ook al net tegen ja. me. Ja, dan ja, moet ik eigenlijk ook niet alleen vragen. Nou dan. ja, vraag maar. Misschien... misschien... <laughs> ik heb kinderen, hoor. Dus ik, uh... nou, nee, maar wat ik daarmee <laughs> zeggen wil, is dat er nog een hoop... Uh, uh, Donkere dames voorbij komen met prachtige stemmen. Met name ook uh, gospelzangeressen die zich dan ook in het jazz repertoire uh, stortten. Ja. En uh, twaalf, uh, afgelopen donderdag, meen ik, was er uh, een zo zangeres die uh, samen met Marvin Gay een postuum een duet deed. Dus ze hadden dat zo gedaan. Ze hadden een live band zitten. Uh, onder leiding van Jan-Peter Barst. Dat is de toetsenis van van Lau onder meer. Ik ken hem. Ja. Uh, uh, die, met hele goede muzikanten, goede blazers... en ze hadden dan uh, alles wat uh, Marvin Gay uh, aan orkestpartijen om hem heen had... hadden ze weggemixt op de een of andere manier. Ja. Alleen maar de stem over van Marvin Gay. De band begeleide live Marvin Gay, En er was dan een, uh, een dame bij... en ik moet, moet even spieken dan straks op internet hoe ze ook weer heten. Dat weet ik niet meer, maar in ieder geval ook zo'n donkere dame... die uh, met een uitstekende... Uh, uh... Als ik het zo... dat Salty Marouse zijn geweest misschien? Nee. Een hele, hele grote... Nee, nee, nee, die was het niet. Die was het niet? Okay. Nee, uh, ze leek een beetje op, uh, op Celia Romley uh, qua uiterlijk, zeg maar. Okay. Maar in ieder geval, uh, nou, we komen er straks nog wel ja, op, ja, ja. maar... maar, maar uh, moedig trouwens voor de muzikanten om wat te doen. Dat ja, en het wordt nu een vast item in de wereld daardoor. Dus ze willen dat, wekelijks willen ze dat uh, terug laten keren en dan steeds met een andere persoon die dan overleden is. Ja, ja. ja. Misschien net geen Cole en Maar duurt het dan ook wel? Wat, maar nou, ze krijgen nu dus uh, niet één minuut... maar gewoon het volledige nummer de ja, tijd ja. Om, dat, om dat uit te voeren. Want ik vond inderdaad uh, dat voor, voor in ieder geval uh, in voorgaande programma's... als je dan als uh, artiest maar een minuut krijgt om jouw ding te doen... Ja. Dat doet eigenlijk geen recht aan het... Uh... Nee, maar ja, dat is hun format. Hè. Oh, ik wil even zeggen dat ik uh, geen tv kijk. is niet omdat ik een tegenstander van tv ben. Het is gewoon een tijdgebrek. Ik heb het gewoon hartstikke druk. Ik heb een bedrijf, zoals je je prachtig aankondiging. Ik heb een bedrijf, ik heb een gezin, ik heb kinderen. Ja. Op wat ik een gezin met kinderen heb, is er ook een tv in huis. Absoluut. Alleen, ik heb absoluut geen tijd om te laten kijken. Dat ja. is het gewoon. En uh, ik zie natuurlijk wel eens wat. En inderdaad, ik kan me wel van de wereld draaien door. Ik, dat ging toen niet over muziek, maar dat ging over, over literatuur dat allerlei uh, schrijvers die, die, ja, die soms wel tien jaar over een boek doen... voor yeah. ze dat publiceren, die moeten dat dan in een minuut gaan verkopen. En dan denk ik, ja jongens, kom op, nee. op zich, dit kan gewoon helemaal niet. Maar goed, dat is het voorbeeld waarin ze zitten. Maar dat is, bij, bij, bij, bij hier gebeurt dat dus, hebben ze wat meer tijd. Het is ja. wel heel moedig dat iemand dat durft. Want uh, Marvin Gaye, de, de muziek wegmixen... dat zijn natuurlijk niet de, de kleine jongens die dat ge opgenomen nee. hebben. Uh, uh, I heard it through the grapevine, dat, ja, was, ja. Uh, dat werd live gezongen in dit oh, geval. Oké, okay. ja. dat, dat is wel een ja. idee. Ja. Geweldig, geweldig. Het lijkt net gewoon een uh, cd-opname. Ik vind het moedig van die muzikanten dat ze dat ja. durven. Want, nou. uh, ga maar in die want die Amerikanen, dat weet je, dat weet je, dat weet je, je bent zelf ook muzikant, je ja. weet dat. Die hebben natuurlijk zo'n ongelooflijk ontstellend hoog niveau. Ja. Ga, dat een keer, uh, <laughs> ga dat maar eens waar keer, ga dat waarmaken. Ga nou, dat maar eens waarmaken. Ja. Nou, dat was in ieder geval uh, de afgelopen keer heel goed gelukt. <lacht> Mooi. Het uh, programma nog eventjes in de krocht. Want ja. de luisteraars die willen ongetwijfeld ook lekkere muziek van je horen vanmorgen. Ja. Uh, uh, eerst dus Marjorie Barnes vanmiddag. Ja. Is het volle bak, denk je? Of? Dat is altijd afwachten. Het gekke is dat ik doe het nu al 13 jaar. Ja. En uh, de laatste jaren blijkt gewoon dat uh, het reserveren deden ze in het begin wel. Maar uitverkochte zalen hebben we wel eens een paar keer gehad. Ja. Maar je, je merkt de laatste tijd dat mensen gewoon op, uh, echt gewoon zonder reservering komen. Ja. Wat ik wel merk is uh, ja twee opmerkingen. Uh, het eerste wat ik merk is dat we zijn uh, in, uh, zo rond... April, mei dit jaar wat actiever geworden met de sociale media. Ja. En met name Facebook. Ja. En je ziet heel veel beweging. Ik, ja. we, we hebben met, zoals je zei, met Limbel hebben we gedaan met HMT-stad uh, ja. afgelopen editie. Uh, dat was uh, op de Facebookpagina werd er nu ook uitgebreid een mooi bericht over gestuurd. Daar reageren honderden mensen op. Ja die ik allemaal uitnodig. Yo, als je het zo leuk vond, kom ja. ook in antwoord, want ja. <laughs> dat doe ik het ook. Ja. Daar wordt heel erg op gereageerd. Ja. Maar of dat nou daadwerkelijk gaat leiden tot meer mensen. Ja. Wat wel een goede graadmeter is... is dat er wel bijna drie keer zoveel pas zijn verkocht... in vergelijking met vorig jaar. Okay. Dus dat is wel een goed teken. Maar of het echt druk wordt, ja. Kijk, we, we hebben wel uh, voorgaande... Ik schrik daar niet meer van. We hebben ook voorgaande seizoenen gehad... dat we een reservering of 30 hadden. Ja. En dus zat er toch vol. Ja. Dat er toch heel veel mensen erbij komen. Dus, maar ja, ik ga het vanmiddag zien. Ja, ik ook. Ja, jij ook. jij ja, ik kom ja. ook. Eigenlijk. Zeg, uh, Marjor Bel de Eerste in de lijn. Uh, wie, wie is er volgende week? Volgende maand. Volgende Vol, maand. Volgende maand. Dat in de maand. Dat is uh, Hermine Deurlo. Hermine Deurlo is een meisje, of een meisje, of een, meisje of een vrouw inmiddels. Ze ja. is eigenlijk saxofonist. Ze heeft jarenlang gespeeld bij het Willem Breuken-collectief. Ja. Nou, Willem Breuken is natuurlijk overleden, zoals je weet. Ze speelde altijd op al mondharmonica. Ja. Iedereen heeft haar horen spelen. Want zij speelt de tune van uh, de Unoxworst die je <lacht> hoort op de tv. Die, die, dat Monika, hoort, ja, ja. dat speelt zij. Ja. En ik vind, er zijn een aantal mondharmonica-spelers... die uh, in Nederland die gewoon heel erg goed spelen. Je noemde het al uh, Martijn Lutner. Ja. En, en uh, je hebt Jan van Weij. En nog een, uh, een paar andere. Ja. Maar ik vind, uh, ik vind... Persoonlijk vind ik... Uh, Hermine echt... Uh, ja, is, als, als iemand kan zeggen van... Uh, de, ik ga in, in de voetsporen van Toets uh, treden. Dan, uh, dan vind ik dat haar. Dus, ja. zij, zij is uh, uitzonderlijk muzikaal. Ja. Hele mooie toon. Ja. Ja. En heeft zich nu helemaal toegelicht op die mondharmonica. Want ze speelde okay. altijd uh, saxofoon ja. en mondharmonica. En die uh, saxofoon dat doet ze nu helemaal niet meer. Dat vind ik ook moedig. Want... Uh, ja, ze speelde er ook mee weer een breukcollectief. Dus ja, dat, bedoelde... was haar, dat was haar ding eigenlijk ook. Uh, Montemarque heeft deze altijd samen. Maar ze heeft nu gekozen om alleen maar voor die Montemonica te gaan. Ja. En uh, ze komt samen met, uh, met Rembrandt Vrierich. Dat is ook een jonge pianist die ook vreselijk aan de weg timmert. En, ja. Een uh, echt uitzonderlijke uh, talentvolle pianist. Ja. En de slagwerker, dat is een jongen, dat vind ik wel leuk. Die woont in Haarlem. Misschien ja. ken kennen hem, Kim Weemhoff. Nee. Ik speelde vroeger bij Dulver, Hij had gespeeld. Meer uit de pophoek. Maar ja, uh, ja wordt een dagje ouder. En, uh, ja. en ook een hele goede, goede jazz Goed. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja. En uh, ontzettend leuk leuke vent. Dus Heb jij toevallig repertoire van haar meegenomen? Of, uh, van wie? Van die uh, dame. Dan moet ik het even zoeken. Dan moet je het even zoeken. Ja, nou, dan waarschijnlijk... gaan, we, gaan we even wat anders doen. Want ja. dat heb ik dan weer klaarstaan. Oké. Okay. Uh, de Borja G. Carter. Die komt ook. G. Carter. Ja, ja, ja. Uh, dat is pas in oktober, meen ik. He? Die komt in maart. Oh, in maart pas. Ja. En die is niet voor de eerste keer. Die is een paar keer eerder geweest. Ja. En uh, het is ook zo. Sommige mensen. Ja, ja, ja sommige mensen kan je gewoon iedere keer. Trouwens, bij de lijst staan er altijd een aantal mensen die, uh, die vaker zijn geweest. Hoor. Ja, ja. Alleen ja, dan vaker weer tien jaar geleden. Zo. <laughs> Omdat ik uh, Beatles-fan ben, ja. dat weet je ongetwijfeld, ja. gaan we iets draaien van uh, Gibora G. Carter. Things We Said Today, een Beatles-stuk. Leuk. Deborah G. Carter in maart te beluisteren in de Krocht in Zandvoort, luisteraars. U bent afgestemd op ZFM Zandvoort. En daar zijn we met z'n allen heel blij mee. En Erik Timmermans ook, want die is mijn gast vanmorgen. Voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld. Erik, uh, jij wil iets laten horen. Vertelde ja. je me net van uh, de pianist. Ja, ja de Margie Barnes is vanmiddag om half drie in de Krocht. Ach, maar ja. we, er is een pianist bij. Dat is uh, wel leuk om die even apart in het zonnetje te zetten. Dat is de pianist Rob van Bavel. Uh, jongen die in, uh, ja, in de jaren. Begin jaren tachtig, denk ik, al afstudeerde met een team. Ja. Het conservatorium. Met uh, ja, uitzonderlijk talent. Dat is hij ook. Het is echt een. een, een ja, zo'n beetje. Ja, er zijn heel veel goede pianisten. De Jong jongen denk. uit de buurt ook? Of? Nee, nee. Hij komt uit, uh, uit Rotterdam. Oké. Maar hij in de buurt. Was, ja, Berg, Bergsenhoek. Bergsenhoek. oké. Okay. Waar hij geboren is. Ik denk ja. ook die omgeving. Het is een Brabantse jongen. Ja. Maar. Uh, uh, uh, Ongelooflijk goed, uh, afgesneden met een 10 plus eigenlijk, want ze wisten ja. gewoon niet wat ze met ze moesten, het was zo verschrikkelijk goed. Heeft dat niet Comlaude? Ja, precies, ja. Comlaude, ja en ja. dan eigenlijk nog, ze, ze waren zo lyrisch over het, maar het ja. heeft hij ook waargemaakt. Hij ja. is inmiddels, uh, hij, hij is toen naar New York gegaan, hij ja. heeft hij meegedaan met de Thelonious Monk Award, nou dat is ja. een beetje het WK van de, <laughs> van de jazz. Ja. Daar heeft hij de tweede prijs gewonnen. Ja. Hij heeft zijn eigen trio al heel erg lang. Hij heeft ontelbare uh, uh, uh, prijzen gewonnen. Het is, een, het is een ongelooflijk aardige jongen ook nog eens. een keer. Maar hij speelt als een duivel. Het is ja. echt ongelooflijk. Het is zo leuk om die jongen erbij te hebben. Ja. En hij heeft een, een, een aantal soloplaten gemaakt. En dat, de, in dit stukje laat hij goed zien dat hij ook zijn klassiekers goed kent. Ja. Want hij speelt daar het stukje On the Street Where We Live. Ja. Van de musical uh, My Fair Lady volgens mij. Ja. En uh, ja, ik zou zeggen luister naar hem. Het is een... Uh, dat kunt u allemaal... En dan blijven. kan er vanmiddag ook van genieten, toch? Daar gaat u vanmiddag... Nou, ik weet niet dit stuk... Dit stuk al niet... We zullen wel een paar trio spelen. Want dat vind ik altijd wel leuk. Want ja. Is, ja, het is, het is... ja, Margie, je moet ook even ademhalen en drie. Ja, ja, precies. <laughs> precies. En uh, nou, dat hangt van Marjorie af. Ik laat dat altijd aan de, aan de gasten zelf over. Ja. Ik weet bijvoorbeeld, er zijn solisten die willen absoluut niet dat er een trio-stuk uh, uh, wordt gespeeld. Ja, die heb je. Ja. En die willen gewoon meteen spelen. Ja. En anderen vinden het heerlijk. Om het maar jij doen. hebt met Marjorie gewerkt al in het verleden. Ja. Uh, hoe, is ze een hele vriendelijke dame Ja, absoluut. Is heel flexibel ook. Het is een Amerikaanse. Dat wil zeggen, ja. als dingen niet gaan zoals ze wil, dan, uh, dan krijg je de wind van voren. Oh. Maar ze heeft wel gelijk. Dat nou, is Ja, maar ze heeft het al betreft, dat, dat, dat had Rita Reis ook. Rita nou, Reis ja. was precies hetzelfde. Maar toen je haar uitnodigde, de vlucht zo wie de muzikanten zijn. En, ik laat het aan haar zelf. Zij heeft zelf gezegd... ik wil met, met Rob en met Mark komen. Oh, kijk. Okay. Dus, uh, nou ja, goed. Rob die is, mij, die is trouwens heel vaak in het klok geweest. Ja. Wat wel leuk is, de drummer... Die, uh, dat is Mark Schenk. Ja. Jong uit Alkmaar. Dat is ook een jonge jongen. Daar wilde ze graag mee spelen. Die, ja. die, dat wordt voor mij ook de eerste keer dat ik met hem speel. Maar ik heb hem al een paar keer gehoord. Ja, dat is dik voor elkaar. Hij speelt bij, onder andere bij Gardinoor. Daar Dat is hij uh, oh. de drummer van... En uh, ja, ook weer zo. Ja, weet je, dat gaat ook maar door. Hè? Al die, die conservatoria leveren natuurlijk allemaal maar stroom en muzikanten af. En ja. zitten er zitten af en toe paaltjes bij. Daarom blijven ja. ze ook bij. Ja, dan uh, durf ik onder meer de, niet meer achter mijn pot en mijn pannen te gaan zitten. Nou ja, natuurlijk ja, wel, natuurlijk wel, natuurlijk wel. Nee, ja, kijk, als is er zo gepraat? Dan zou ik, kijk, ik hoor ook wel eens bassisten spelen. Dat ik ja. ook denk van, ja, jezus, dat kan ik in, in geen 300 jaar. Ja. Maar we kunnen jou toch spelen. Nee, nee. <lacht> Gewoon lekker spelen. Zo is dat. Uh, on the street where you live. Nou. Rof van Bavel. Ja, had eerst nog even zijn, zijn accordeon uitgepakt... Voor de mensen die daar geen genoeg van kunnen krijgen... hebben we goed nieuws, want vanmiddag in de krocht in Zandvoort. Deze pianist? Deze ja. pianist, fantastisch. Ja. Hé hey, uh, Rob, als ik jou dit zeg, hè, waar denk je dan aan? Kunt u mij nog, tot u mij nog kan? <laughs> ja, leuk man. <laughs> ja, nou ja, voor mij het, ik, dat is uh, twee jaar van mijn leven geweest. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja, dat wilde ja. ik net tegen je vragen, want dat je maar. hebt met Tieneke Schouten getoerd. Ja ja twee jaar in uh, dat is lang geleden hoor uh, ik was uh, wat is het geweest van 1989 tot 1991 ja en ik werd voor, uh, de orkestleider toen was uh, Jean-Louis Van Dam ja. waar ik nog steeds mee speel, heel ja. veel ja. en uh, ik was net afgestudeerd en uh, uh, uh, uh, ik speelde toen uh, heb je het ik, over de jaren tachtig ja, ik heb een opleiding. Ik ben helemaal niet conservatorium gevormd. Ik ben nee. het heel snel te vertellen. Ik heb uh, Nederlandse geschiedenis gestudeerd. Dus nee. Eigenlijk ben ik leraar Nederlandse geschiedenis. Oké. Okay. Uh, ja, mijn vader, die, ik kom uit een nogal wat conservatief milieu. En mijn vader, die wilde de muziek al in. Ja. Mijn vader zei, je gaat hier maar een vak leren. En daarna mag je zelf weten wat je doet. <laughs> en ik ben ook weder van de generatie die doet wat zijn vader zegt. Ja. <laughs> dus ja. dat heb ik keurig gedaan. Ik moet ook zeggen, met veel plezier. Ik heb wel een leuke studietijd gehad. Ja. Alleen ik wist aan het einde van mijn studie al dat ik heel wat anders wilde horen. Alleen ja, ik was helemaal niet opgeleid. En ik heb in die tijd heel veel gehad aan... Uh, toen ik afgestudeerd was aan een Harense pianist. Die speelt nog steeds. Zijn naam is Johan Mulder. Ken je waarschijnlijk ook wel. Dat ja. is een bekende jongen in, in Haren mijn omgeving. En uh, ja, die begon mij te vragen voor zijn optredens... of ik uh, mee uh, kon doen. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat ik uh, beroepsmuzikant kon worden. Want... Uh, ja, ik, ik, ik ben begonnen in het Stadscafé. Toen bij Dingshi. Met, met een beentje. En daar kreeg je schandalig lage gaasjes. Ja, dat, nou die periode heb ik ook meegemaakt. Dat is Stadscafé, ja, ja. Ja. Maar ja, goed. Wel ja. veel geleerd. En, ja. en op een gegeven moment begon Johan Mulder mij te bellen. En ja, die gaf mij gaasjes. Die waren echt een tienvoudige wat ik verdiende bij. Ja, ja. Dus toen kon ik ervan leven. Allee ja, goed. Zo is dat een beetje begonnen. En toen kreeg ik uh, het aanbod om uh, bij Tineke Schouten te, uh, te werken bij Sjaloudie van dan Nou, dat zag ik helemaal zitten. Want ja. dat, was, uh, dat was toen een theaterproductie van John de Mol. Ja, wat even aangeeft, luisteraars, dat uh, onze gast van vanmorgen, Erik Timmermans, wat daar luistert naar, dat hij uh, ja, heel veel muzikale uh, uh, uh, hoe zeg je, sferen uh, ambieert. Ja, ja, ja, hm. zeker. Nou ja, zoals dat, dat muziek is muziek. En, en, en wat ik altijd wil horen is vakmanschap en passie. Ja. Als ik dat hoor, dan, dan mag het voor mij... Een, een, het maakt niet uit wie dat speelt. Het enige waar ik wel afhaak... en dat is mijn, gewoon mijn generatie... Ja. Uh, dat is de, het hele dj-gebeuren. Dat gaat een beetje langs me heen. Dat, ja. dat begrijp ik gewoon niet. Maar dat ligt aan mij. Ik ben ja. de eerste om het toe te geven. Dat ligt ja. niet aan die dj's. Want die zullen ongetwijfeld iets doen... Ja. En ik, uh, ik ben ook een paar keer naar zo'n DJ-concert geweest. wat ik gewoon dacht van... Ja, ik wil toch eens meemaken wat dat nou is. Ja, ik, ja. ik, ik val in slaap. Maar was dat een, een combinatie van een DJ dan met muzikanten? Het was Tjesto uh, in Amsterdam. Die daar speelde, ja, ja, die het ja, draaide. En ja, ja, ja ik uh, nogmaals, geen waardeoordeel. Want ik wil meestal absoluut niet op een hart trappen. het zijn mensen die heel gelukkig geworden. Het zal, maar het, dat gaat langs me heen. Ja. Maar wat ik wel wil horen is uh, vakmanschap en passie voor muziek. Ja. En of dat nou... Uh, en uh, uh, ja, mensen moeten wel goed kunnen spelen. Als, als ik, en Dan kan het een, een, een, een lettermuzikant zijn, het kan een folkmuzikant zijn, het kan een rockmuzikant zijn. Ik kan er nog steeds verschrikkelijk kikken op de muziek van Phil Collins, omdat oh, ja. het gewoon zo goed gespeeld wordt. Ja. En ja, het heeft natuurlijk niks. En gezongen. Hm? En gezongen. Nou, een overzeg. Ja, ja, ja, precies. Dus de, de, ja. Dan, als ik dat hoor in muziek, dan heet je hem al heel snel. Ja, okay. Hé, <laughs> hey, uh, ik heb nog een verrassing voor je. Ja. Want ik ben even aan het spitten gegaan. En uh, onze gast van volgende week, Hermine Durlo, ja. staat op YouTube met een uh, nummer, uh, met een big band. Meeting uh, een Mongolian tent. Oké. Okay. Staat er. The West Coast Big Band ja. Uh, met Hermine Deurlo. Luisteraars, volgende week dus de gast in De Krocht in Zandvoort. Before we take a break, we'd like to play one more song. We're getting kind of thirsty up here. We need to wet our uh, whiskey, as we sing. Nothing like a little whiskey can. Have. I mean, uh, no, no. no. Um, so, I don't know who wrote this song. Maybe Hermine could tell us who wrote this song. Oh, it's, uh, it's a Chinese, it's a song. It's a Mongolian song. Een in China, Beetje moeilijk te verstaan, maar ze vertelt dus dat uh, het lied getiteld is een Mongolian song. Dit is ja, uh, yeah, Johan Plum. Dit uh, is entitled Mongolian Tent. Of meeting in the Mongolian Tent? Meeting in the Mongolian Tent. Met een twist. <laughs> yeah, you laugh lacht <laughs> nu. Yeah. Nou, we hopen dat we gaan luisteren naar de West Coast Big Band. Ja, dat dus is uh, wat geluidskwaliteit betreft niet helemaal, uh, niet helemaal representatief. <laughs> nee. dit, Dus dat, uh, dat uh, draait maar weg. Ik, ik vind hier nog iets van, uh, van haar met Kenny Dulver. Misschien dat dat... Uh, uh, ik heb wel voor je hoor, als je dat wil. <laughs> ik heb hier ook iets liggen voor het, hoor, van de van HCD. Oh! Ja, nou, dat, dat heb ik inmiddels uh, gevonden. Heb je... Nou, dat is helemaal mooi. Yes. Erik, staat uh, erop. Staat erop. Cherokee. Carmine van Durlo, luisteraars, volgende week de gast hier in de Krocht in Zandvoort vanaf half drie, denk ik, smiddags, uh, Erik, hè? Half drie ook weer, hè? Ja, allemaal goed. ja. Toch nog uh, op de valreep uh, Hermine Durlo volgende week dus de gast uh, hier in de krocht in, in Zandvoort. Ja, luisteraars, uh, nogmaals voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld... vanmorgen de gast hier uh, bij ZFM Zandvoort. Jazz Erik Timmermans. Nou, een naam dus uh, die in de, uh, hier in de omgeving... Uh, als, ik die, uh, als ik die noem, uh, ongetwijfeld uh, heel erg bekend is. Want Erik, uh, ja, je zegt zelf al dertien jaar... Uh, al organisatie van al die festivals. Ja, zo langzamerhand... Uh, uh, kan je hier niet meer over straat vergaan? <laughs> dat valt best mee hoor. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, um, ja, had uh, Hermine Deurlo meegenomen. Ik, ja. ik ga eens even kijken of ik nog iets heb uh, staan. Uh, Greetje Kouveld, die komt ook voorbij. Ja, ja, ja. En uh, dat is, ja, ja. Nederlandse verdette. En ja. Al zo lang... Uh... Op 9 november, ik zou zeggen, schrijf het in de agenda voor de luisteraars thuis. Uh, Gretje Kouveld wordt dit jaar, uh, ja, je gelooft het niet, maar ze wordt 75. Ja, en uh, het, het goede van Greetje vind ik dat ze, dat ze... Je hebt een aantal muzikanten die op leeftijd komen... en dan ook echt gewoon minder worden. Ja. Nou, er is bij haar absoluut geen sprake van. Ze ja. zingt nog steeds de sterren van de hemel. Ja. En uh, datzelfde geldt voor een andere gast... die we hebben op uh, 12 april. Dat is Ak, Ak van Rooijen. Trompetist. Oh, sorry. We ja. kennen de bekende trompetist uh, Ak van Rooijen. Ja. De man is inmiddels 82. Ja. En uh, dan zou je zeggen... Ja, jeetje, 82. Nou... Dus ook deze uh, datum, uh, deze man moet je gewoon komen beluisteren. Hij speelt nog steeds waanzinnig. Ja. En ook voor een uh, gretje, ja, 75 ja, Corrie Vee natuurlijk, ooit uh, dat, dat bekende festivalhitje gehad met uh, Wat een Dag. Ja. Ik vind er steeds een hartstikke leuk stuk van ja. En uh, ja, nou ja, het gaat maar door. Ja. Heb jij ook nog uh, Rita Reis meegemaakt? Zeker, ja, die is de kroeg twee keer geweest. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik heb die heel, heel, uh, die... en ook op leeftijd. Toen al hè? ja, en uh, ja, ze is overleden inmiddels, zoals je ja. weet. En uh, nou ja, ik, ik uh, dat was iemand die op een gegeven moment dat dat ja, misschien maak ik daar geen vrienden mee, maar op het eind deed we wel dingen dat ik dacht: jammer, jammer, ja, ja. dat werd gewoon een beetje. Uh, maar goed, weet je, het is wel een vrouw die zo ontzettend veel voor de Nederlandse jazz betekend heeft en in haar goede tijd, ja, was ja. was natuurlijk wel een dijk van een zangeres. He, ja. en, en uh, ik die opnames met Pim Jacobs. Ik vind dat nog steeds een van de hoogtepunten van de Nederlandse jazz. Dus ja, dat mens kan geen kwaad doen. En de laatste keer dat ze hier was in de krocht... is het denk ik een jaar of twee geleden. Echt waar? Ja, ze ja, is, is, is twee keer geweest. En de, de laatste keer is, is, was eigenlijk vlak voor haar dood. Twee jaar geleden. En dat was... Uh, ja, weet je, dat mens heeft toch wel die beleving van ja. die mensen. Kijk, het, het, is, het is wel de generatie die met die muziek opgegroeid is. En dat had Rita Reis wel. Die enorme beleving van die muziek... dat heeft ze tot het eind volgehouden. Daarom ging ze ook door. Ze kon He, gewoon niet stoppen. Heb jij toen ook mee gespeeld? Of? Ja, zeker. Ja, ik heb er vaak mee gespeeld. hoor. En het, het leuke is dat... dat is misschien leuk om te vertellen... Uh, ik speelde met haar op een festival in Brabant. Ja. En ik zou erop... was, ze moest wel gehaald worden. Want ze reed niet meer zelf. Dus ja. en ze woonde in Breukelen. Ik zei, nou, kom ik je wel ophalen. Dus, en, en ik zou je zeggen, joh... Uh, het was een, in Tilburg was dat. In, uh, ja, zo'n zo, theater in Tilburg... Het was gewoon de brullen. Op de heenweg en op de terugreis. Echt zoveel energie en zoveel lol dat het mensen had. Het was zo echt. Dus ik had er s'nachts afgezet bij de thuis. En ik, ja. uh, toen zegt ze: ja, wil je nog wat drinken? Ze zei, Nou, het is half twee. Ik moet morgen vroeg op. Uh, ja. Als je het niet eerder vindt, ga ik niet van huis. Waarop ze zei ja, zegt ze: 40 jaar geleden had je ja gezegd. <laughs> Ja. Geweldig. Ja. Ja, ja, ze heeft toen een enorme opdata gehad toen haar man natuurlijk overleed in ja. Jacob's. Dat heeft ze een paar ja, die jaar. Was al die, die, die, die, zoals ze zelf zei, die ja. vrat me op. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, Daar heeft ze heel, heel veel of, of verdriet van gehad. Ja. En die tijd met Pim en met en natuurlijk een waanzinnige Pim uh, op uh, Ruud, op uh, Bas en ja. Peter Iepma. Ook trouwens Peter Iepma. dat weten we. we, we vare dat? Het, vare ook. Hè? Ja, Peter absoluut. Maar het bizarre is dat dat weet bijna niemand. Maar dat toen De dag dat Rita Reis overleed... is ja. dezelfde dag dat Peter Iepma overleed. Oh, is dat zo? Ja, dat heeft niet in de kranten gestaan natuurlijk. Nee, want wie kent Peter Iepma? Maar dat is jarenlang de drummer van, van, van Rita geweest natuurlijk. Ja. ja, die zijn dezelfde dag overleed. Het is natuurlijk toeval. Maar ik vond het toch wel markant. Ja, ja. zeker. Ja, wat is toeval in het leven. Hè? Daar sta je stomstof wel eens van te kijken. Ik dat heb daar nog wel... een hele, hele week uitvinding over kan kunnen. Kan ik je doen. ook wel verhalen over vertellen? Ja, <laughs> dat is best. Ja. Ja. Luisteraars, uh, Rita Rijs hadden we het over. Maar uh, natuurlijk, Greetje Kouveld uh, te gast in november, 9 november. En uh, we gaan even naar Greetje luisteren. En ze is helemaal, uh, ze heeft helemaal New York in haar gedachten. Een New York State of Mind. Ah, mooi.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 I don't have any reasons, I've left them all behind I'm in a New York state of mind Some folks like to get away Take a holiday from their neighborhood Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood River Line I'm in a New York state of mind <laughs> Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines Been high Wat vreselijk jammer dat we dit nou moeten afbreken, Erik. Want uh, reclame, nieuws en reclame komen voorbij. Maar, Greetje uh, Kouveld, uh, die komt hier 9 november naartoe. Dus uh, mensen die dit uh, eigenlijk uh, zo verschrikkelijk zonde vinden dat we dat nou weg moeten draaien. Op die, komen, die komen gewoon de 9 november naar de kroeg. Je doet het gewoon expres. Heel goed. Hé, <laughs> hey, jij vertelde uh, een compositie dit van uh, Billy Joe. Ja. Ja, ja, het beeldje wel. Maar thuis hier mannen hebben hele mooie liedjes ja. gezien. Dit is er één van. Ja. Oké, okay, fantastisch. Nou, helaas, luisteraars dus reclame, Niels' reclame. Is ook belangrijk, want we moeten ook een beetje weten wat er op de wereld gebeurt. Straks zijn we terug. Nog een vol uur met Erik Timmermans hier te gast bij ZFM's Antwoord. Tot straks. <middels>